Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. We weten nu echt hoe de Tweede Kamer eruit komt te zien. De kiesraad kwam net met de definitieve uitslag. PVV blijft de grootste met 37 zetels. En ook weten we wie er met voorkeursstemmen is gekozen. Onder de 38 kandidaten die de voorkeursdenkel hebben overschreden... en gekozen zijn, is één kandidaat die anders niet benoemd zou zijn. En dat is kandidaat Hiers van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Haar partij tikte 25 zetels aan, 600 op plek 27 en zou dus niet in de Tweede Kamer terechtkomen. Maar omdat bijna 25.000 mensen op haar stemden, lukte het Danielle Heers dus toch. Dennis, ProRail en regionale vervoerders komen met een nooddienstregeling voor tijdens extreem wintersweer. Door sneeuw en ijs kunnen wissels vast gaan zitten. In de nooddienstregeling wordt het grootste deel van de wissels niet gebruikt. Maar kunnen er wel nog treinen blijven rijden. Zo kunnen reizigers met een cruciaal beroep wel naar hun werk. Heet jouw hond Luna of Max? Nou, dan zijn ze niet de enige. Dat zijn namelijk de populairste hondennamen van 2023. Dat zocht een verzekeraar uit. Luna werd dit jaar ook het vaakst aan poezen gegeven. Voor katers staat de naam Simba op één. En het was vannacht hartstikke koud. Zeker voor, voor daklozen zijn dit soort vriesnachten extra zwaar. In onder meer Enschede werd daarom een actie gehouden. Mensen rolden hun slaapzak uit op straat... om te ervaren hoe het is om zo te moeten leven... Deze vrouw deed ook mee. Ik heb zelf laatst pas voor de allereerste keer bewust meegemaakt dat we ook een dakloze probleem in Enschede hebben. En dat vond ik eigenlijk best wel heftig om te zien. En eigenlijk nooit gerealiseerd dat dat zo is. En heel veel mensen er ook niet voor kiezen om zo te moeten leven. Dus ik dacht: ja, als we iets kunnen doen op deze manier, voor zorgen dat iedereen een warme nog kan doormaken, dan uh, lijkt me mooi om mee te doen. De slaapzakken waarin de deelnemers sliepen worden gedoneerd aan daklozen. Ook is er geld opgehaald, want die donaties worden extra warme slaapzakken gekocht. Het weer vanuit het noorden steeds meer opklaringen met zon. Alleen in Limburg blijft het grijs. Het wordt een fris dagje, het is max 2 of 3 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie...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 I'm an albatross I'm an albatross I'm an albatross Yeah, Lori said she was a mouse Smoked the cheese and liked the towel The money, money, money, ho ching chinka, ching -a ching, -a -ching. I'll you Ja, we zijn er weer. Goedemiddag alweer. Ja. Hè? 1 december 2023. Dit is een dag die we nooit meer zullen vergeten. Nee, waarom niet? Wat deed ik toen? Wat verdorie, alweer vergeten. Ja. Ja. Nu al. Nu al. Echt wel heel snel, uh, Pim. Maar, uh, ja, maar korte termijn praten. Praten. Dus, uh, Wat doe ik hier? <laughs> Mijn handen warmen, zeg zo. Wat is het? Uh. Het is koud, hè? Ja, maar ik vind het wel beter dan uh, die wind en die regen, hoor. Dus wat dat betreft, uh, vind ik vind het wel prettig. Ja. Nou ja, en het is niet glad, dat scheelt. Gisteravond dus was het heel glad. Ja? Heb je daar last van gehad? Henny. Uh, Henny? Henny heeft de hond uitgelaten. Oh. <laughs> <laughs> ja. Ja, maar lopen is toch ja. niet zo erg? Moet je een beetje oppassen. Nou, uh, dus zelfs mijn hond ging gisterochtend onderuit, hè? Ja, echt wel? Ja. Oh. Dus, met alle uh, vierse pootjes. Met nou alle vierse pootjes. Zo hop, Dat Is het zei. Ja? Ja? <laughs> ja. Dus met een ander hondje aan het spelen. Nou, uh, het is toch een Eskimo hond, of zo? Ja. En dan, het, toch, uh, uitglijden? Nou. dan toch uitglijden? Toch uitglijden. Jongen, jongen, jongen. Ja, het was geen sneeuw, hè? Het was ijzel. Ja, nou. Dus ja. Dan moet hij ze ook wel kunnen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoor dat... Uh... Roy is er niet. Die, uh, die hebben we geprobeerd te bellen, krijg ik de voicemail. Ja. Dus, uh... Nou, misschien belt hij terug, dat doet hij meestal uh, wel. Misschien dus, uh, ja. Dus we, we gaan even nog... een nummertje draaien en dan uh, gaan we Marcel bellen. Ja. Yep. Marcel is op vakantie. Oh ja, Marcel is op vakantie, dus die bellen we ook niet. Ja. Die heeft een herhaling. Ik kan wel zeggen wat er uh, morgenochtend uh, op Zandvoort. Uh, goedemorgen, goedemorgen, Zandvoort, Zandvoort is. is. Ja. Ja, ja, dat kun jij mooi zeggen straks. Nou, mooi. Ja. Uh, als eerste komt Palte van de Lions Club Zandvoort over de actie. Welke actie? De. Over de, de. actie. De. <laughs> Daarna komt Carina Veren bij uh, toneelvereniging Hildering... die 75 jaar is, deel 1. Uh. En dan uh, Anja Ulkerman en Henny Aafjes over cognitieve fitness. Nou, oké. Okay. En dan Arnold Jans Geer over de oorsprong van het Sinterklaasfeest en Zwarte Piet. Daarna het tweede deel van uh, Carina Vere en de toneelvereniging Hildering, 75 jaar. Dan krijgen we Heli Jansen over de collectie glasplaten van Bakels. Glasplaten zijn een soort uh, uh, foto's eigenlijk: hele ouderwetse foto's. Ja, ja. En dan uh, Linde Oudendijk van Pluspunt over onder andere de kerstbingo. Nou. De presentatie is in handen van Ger Loogman en Hans Botman. En de techniek was volgens mij van nog niet helemaal duidelijk. Maar dat horen we wel. Dus uh, luisteren morgenochtend van 10 tot 12 live vanuit Café Rabbel Racecafé. Café. Okay. Het Rabbel Racecafé Café in de blauwe tram. Publiek is welkom. Mooi. Dan heb ik nu Uriah Heep en uh, Easy Living... Oh, dat is een mooie. Hoe kom je daar nou bij? Dat is oud, hè? Ja, ik heb er een aantal daarvan. Oh, leuk, ja. Ja. ja. me the way to the night. Wish me bought Oh, don't meegenomen. Maar... Van de doors, maar helaas. Ik hoorde wel uh, Jim Morrison op de achtergrond, maar... Ja, volgens mij zijn ze gewoon aan het meezingen, maar wel behoorlijk vals. <laughs> Kijk, ik kan ook niet zingen, maar ik ga het niet op YouTube zetten. Dat nee? Een... Nee. Nou, misschien is dat weer een nieuwe, nieuw iets of zo. He? Ja, dat zou kunnen. Maar ik heb trouwens straks een uh, volgende uur een leuke quiz. Een quiz? Ja, er ah. kwam een vriend van me mee. Ah, Die leuk. speelt gitaar en dan is... Uh, Heet het uh, Raad het Nummer. Raad het Nummer? Ja. Oh ja. ja. Dus uh, Nou, oké. Okay. Volgende paar uur, ja. De volgende uur, ja. Ik ben uh, ook wat uh, afgelopen woensdag naar de Prodigy geweest in uh, de Dome. Oké. Okay. Dus het lijkt me wel leuk om daar ook een nummer van te draaien. Ja. ja? Ik Komt heb hem klaar jaar. staan. De Prodigy met Smack My Bitch Up. Kan die? Ja.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 Keep her a while Please, this is Avery, just wanna tell her goodbye Sylvia's mother says Sylvia's hurrying She's catching the nine o'clock train Sylvia's mother says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 Hi, Hoek. <laughs> Dat was Dr. Hoek? Ja. <laughs> yeah. Nou, ik kan me nog wel herinneren. Of van, ja, ook Veronica, denk ik, hè? Ik vond het ja. wel een mooi nummer. Ik vond het een geweldig nummer altijd. Ja, ja, absoluut. Maar nu wat minder, begrijp ik. Nee, hoor. Nee? Nee, absoluut okay. niet. Nee, ik vind het nog steeds een goed nummer. Gaan we weer terug naar Uriah Hiep. Uriah oh, weet je, ik heb een nieuwe vrijwilligersbaan. Oh, leuk. Uh, oh, Ik blijf op vrijdag natuurlijk dit programma doen. Maar, het veel te leuk. Ja. Maar op uh, maandag en woensdag zit ik op de dierenambulance. Oh, wat leuk. Wat goed voor je. Dat is goed, leuk hoor, ja. om te doen, joh. Ja? Ja, echt. Het is echt een hele leuke... En ben je dan een lange tijd bezig? Een uur of vier of zo? Uh, van acht tot één. Oh, s dus okay. ochtends tot één uur s middags. Oké. Okay. En je hebt ook een dienst van één uur s middags tot zes uur avonds. Dus Aha. vijf uurtjes. Nou, goed hoor. En je weet natuurlijk iets van medicijn, je weet iets van dieren. Dus uh, de ideale vrijwilliger. Ja, toch? Ja. <laughs> Wel leuk. Het is echt leuk. En heb je het al gedaan? Ja, ja, ik heb, uh, ben drie keer geweest nu. Oh, en? En, uh, ah, ja, ja, je hebt verschillende gevallen natuurlijk. Hè. Heel veel ja. mensen, ook hier uit Zandvoort, die belden. Ja. Uh, tussen uh, Penassia en Bloemingdale, daar lag een uh, zeehond zonder, zonder hoofd. Oh, oké. Okay. Of we die even weg wilde halen. Nou, ja. Dat doet de gemeente reiniging. Ja. Maar het is te zwaar gewoon. Ja. En uh, in Zuid, uit uh, Zandvoort Zuid, was een uh, pinguïn gevonden. Nee. <laughs> nou mevrouw, lijkt me stug dat het een pinkwin is. Ja. <laughs> dat is een jonge zeemeel. Oh maar was <laughs> Hij was leuk. Maar zit je dan ergens ja. centraal te wachten of uh, word je opgeroepen? Je zit er bij de centrale te wachten, Oké, okay. ja. en waar is dat? Je, dat is in Haarlem, in Willem-Pijperstraat. Oh. Go, goed voor jou, ja. Ja, dat is echt uh, iets wat ik al heel lang wilde eigenlijk. Ah, Vandaar. nou wat goed voor jou. Ja. Maandag en voorstel ben je nu druk, druk, druk. Oh, zo druk. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. <tie> nou, Uriah Heep. Nou, dus elke ura, week een, ura, een ura, mooi, uh, spannend verhaal van de, de dierenambulance. Ja, toch? Ja. Dus ik hou jullie op de hoogte. Ja, goed, ja. Dus. Ja. Ja, nu Uriah Uri, Uri, Heep met de Salisbury. Een mooi lang nummer. Het is uh, uit 1971 en ze zeggen uh, een van hun beste nummers. Dus, uh, hier komt öja heep met Salisbury. Nou, mooi nummer of niet? Ja, toch? He? Heep. Vind ik ook, ja. Ja. Inderdaad, ja. Ja, dus. het is ook een beetje 1971, gaan we alweer terug, hè? Ongelooflijk, ja. ja. 71, potverdorie. 52 denk, jaar geleden. En, ja, het lijkt toch echt dat het heel kort geleden is. Raar is dat. Ja, hè? ja. Ik kan me nog heel veel uit die tijd herinneren. Ja? Ja, best wel. Nou, dus ah. 1970, moet ik altijd even terugdenken. 1966 tot 1972 zat ik op de middelbare school. En toen 1972 tot 1976 zat ik op de HTS. Toen in ha, militaire dienst. Jij ja, bent in militaire dienst geweest? Ja. Hoe was dat? Leuk. Ja? Geen zak aan, nee. A waste of time, ja. Heb je het wel eens verteld? Het enige wat ik daar heb leren doen is... Frikandellen bakken. <laughs> En mijn broer is er ook in geweest, maar die heeft een groot rijbewijs gehaald. Hè? Ja, ik ook inderdaad, ja. ja, ja. ja, ja maar we hebben het nooit gebruikt. Dus ja. Nee, hij ook niet. Nee. Wel leuk natuurlijk. Dat is waar, ja. Nog wat ergens in Breda heb ik dat gehaald of zo, ja. ja. Heb ik ooit wel eens verteld dat ik ooit gesolliciteerd heb bij de Marfa? Nee? Ja. ja. En? Ik werd uh, meteen afgewezen. Meteen? Dat <laughs> ja. is te klein. Te klein? Ja. Oh, niet te links? Nee, nee, nee, nee. nee. nee? Niet te rood. Minimale lengte was 1,70 meter. 70. Ja, nou, echt waar? Ja, dat zal niet meer ik, zo zijn. Nee. het doe ik naaldhakken aan, haal ik dat niet. <laughs> Plateauzoren. Ja. Dus, uh, nee, nee. Maar ja, het, uh, ze moesten ook bijvoorbeeld niet in het weekend of op woensdagavond komen, die Russen. Toen nee. Was er was er echt niemand. <laughs> <laughs> maar dat wisten ze denk ik wel. Maar zij er ook niet. Ja. Nee, nee, nee, we werken wel in deeltijd. Dus we uh, <laughs> moeten wel ja. een beetje opletten. Ja, ja. Maar goed, het was een al mooi nummer. Ja. Maar nu terug naar uh, vandaag. De viskotten die al bijna tien dagen vast zit. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja. Ik heb uh, vorige week had ik, uh, een filmpje gemaakt. Het uh, ochtends vroeg. Ja. Met je al die lichten daar oh, en zo. Toen lag ik er net. Oh, oké. Okay. Ik heb hier een foto gezien dat hij uh, bij hoogwater ligt hier natuurlijk in het water. Ja. ja. Dat was ook best een mooie foto, ja. Toen lag hij ook al vast, ja. ja. Je had op, uh, hoe heet het? Nou, bij ja. voor de deur lag de sleepboot. Ja, want die had hem eerst geprobeerd los te trekken of zo, ja, op je begrepen. Ja, dat, dat hoorde ik later. Die, die, die uh, sleepketting die brak. Ja. En die is in de schroef van die uh, sleepboot gekomen. Ja, oh. dat was die ook uh, Ja dus ja. Triest hoor. Nou, zeker inderdaad. Ja, ja het kost ja. een hoop geld voor die gasten. Ja, hij is gepensioneerd zo. het is een beetje oud ding toch of zo? ja Is hij gepensioneerd? Oh ja. Ja. Ook oh, dat wist ik niet. En volgens mij doet hij iets voor zijn hobby. Ja, maar ja, ja, maar ja nog... dan nog. Kijk, weet je, je kan een hobby hebben, maar dat wil niet zeggen dat je zoveel geld erin... Uh... Nee, nee. Wat denk je dat al die pogingen kosten en... Nou ah ja, hij schijnt ook helemaal uh, legerrouws te zijn. Oh ja, echt waar? Hij heeft ze van alles meegenomen. Ja. Dus ja. Oh ja, ik lees hier dat de dieven aan de haal zijn gegaan met kranen... en ander materieel van het ja, strandschip. Dat, dat schrijft, dat schrijft de telegraaf. Op. Op. Ja. Ja, wie is er om zes uur wakker tegenwoordig? Ik. <laughs> Had ik op moeten letten. <laughs> ja. En je hebt een filmpje gemaakt. Zag je niet uh, dat ze bezig waren of zo? Jawel, er waren een heleboel mannetjes bezig met lampjes en toestandjes. Ja, ja, ja. Maar toen lag hij er net, dus... Er uh, is ja, dus ook aardig. een donatieactie opgestart, zie ik. Oké. Okay. Help de uh, IJM, IJMuide 22, kleinschalige garnalenvisser. Een crowdfundactie. Okay. Oh, wat goed. Ja. Oh, dan zie je wel een mooie foto inderdaad. Helemaal vast ja. zo. En... Ja aardige bedrag ook al gehad, zeg. Ja? 39.000. Ja. Wat goed. 39.000, dat zie je al meteen zo. Ja, daar al boven. Aan de zijkant. Oh ja. Zie je? Nee, 39... 13... Oh. 82 donaties. Ze willen 100.000 euro ophalen. Ja. Dus er moet nog meer bij. Kan je voor mij geen donatie beginnen? Of een uh, crowdfunding. Ja. Waarom ben jij zielig? Moet je op vakantie? Ja. <laughs> <laughs> stuur, uh, stuur Pim erop uit. Ja, ja. Maar hier staat, zoals we meestal weten... waar je het garage van de IJM 22 afgehaald... en deze naar het de loods. Gisteren zijn er vijf RVS-kranen... vanaf gesleept door personen. Oh, deze kranen. Oh, vijf inderdaad. Oké, okay, het is echt gejat, Ja, ja. ja. Jeetje, Want hij ligt, was 15 vijf, minuten even weg om een hapje te eten. En dan vijf kranen eraf. Ik vind ja. het, dan zijn het, het, zijn geen amateurs toch? Nee, nee, nee, nee. Het zijn wel mensen die weten wat ze doen. Oh, er gaf een verhaal rond dat de boot gesloopt wordt. Dat is niet waar. Ja. Een boot luchtiger oh. te maken, ja, ja. Maar ja. dat is niet gelukt. De KWV ligt zes meter diep. Ik kwam zelf langzamerhand vast te liggen aan de grond. Ja, ja. ja. Waardoor de tros losgemaakt moest worden. Tegen zo'n sterke stroming. Oh. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ja, dat is niet makkelijk voor ze. Nee. Maar het is, wel, uh, het is wel heel triest. Want hij ligt echt al een heel stuk in het zand, hè? Ja. Nou, gisteren was hij best wel uh, behoorlijk uitgegraven, hoor. Ja? Ja. Oké. Okay. Zie je die foto's? Ongelooflijk. Mooi, ja, hoor. Mooi, hoor. Ja. Maar ik vind toch altijd die schepen heel, heel mooi. Zochtens als ik uh, met Charlie loop, dan uh, zie je die bootjes ook altijd. Uh, ja, inderdaad. Ja. Maar is het toch duidelijk nou hoe die uh, is vast komen te liggen? Ik zag zijn gewoon te dicht bij de kust gezeten. Ja, oh. dat denk ik. Af en toe komen ze best heel dicht bij de kust hoor. Ja, zeker inderdaad. Ja. Ja. Och, Gordy, ja. Een uh, nummertje weer doen? Een uh, nummer graag. Muziek. Ja, die Purple. Met Duurlijk. smoke on the water? Past wel erbij. Ja, ja, toch? Ja. Mogen we Yuko 5 weer tot het journaal en ja. reclame draaien? Ja? Tuurlijk! Youko 5 met I Feel That van afgelopen zondag.